De Radio Bitches Awards zijn voor de vijfde keer uitgereikt. Het weer, afnemende wind, in het noorden nog kans op een bui, later overal droog. Morgen eerst droog met een klein beetje zon, in de middag bewolking, regen en weer veel wind. Het wordt morgen ongeveer 10 graden. Dit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 Hond, dames en heren, welkom bij Syven Zonvoort, welkom bij Pizzo Radio. Mijn naam is Benno Veugen. We zijn begonnen met uh, ja, weer twee, uh, twee nieuwe CD's. De eerste heet Breakthrough van Mark Pinkus. En dat is, uh, zoals we zo horen, uh, Mark alleen op de piano. We gaan door met uh, twee artiesten. Ze noemen zich Svera Sound of. Dreams, Peaceful Radio is hier op CFM mee te lezen op uh, programma-info. De website heb ik het ZFM zfmzandvoort.nl. Veel luisterplezier. Het was een beetje abrupt afgelopen, een beetje jammer van deze prachtige CD, Eve Awakening, van diverse artiesten, ze noemen zich Beyond 2012, Healing Music van Oriane Music. We gaan straks afsluiten met single, Sing Angel Sing van Harderijn, een Nederlandse vrouw die prachtige muziek maakt. Goed, straks natuurlijk nog meer muziek hier op Zibem Zandvoort, nog meer nieuw aids muziek. Graag tot straks aan de andere kant van het nieuws. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Jobboot met het NOS-journaal. Volgens premier Rutte gaat Nederland niet meer macht overdragen aan Brussel. Als het Europese verdrag wordt gewijzigd... is dat alleen maar om bestaande afspraken over begrotingsdiscipline te handhaven. Hij reageerde op uitspraken van PvdA-leider Cohen... Die wil nieuwe verkiezingen als Nederlands meer bevoegdheden overdraagt aan Europa. Het kabinet heeft de steun van de PvdA nodig voor de meerderheid. Gedoogpartner PVV is namelijk tegen steunmaatregelen voor de Euro. In de balie in Amsterdam heeft een groep van ruim 20 moslims uit België een debat verstoord. De moslims keerden zich tegen de aanwezigheid van schrijfster Ishad Manji, die samen met GroenLinks-Kamerlid Stofik Dibi een moderne versie van de islam bepleit. De politie zette de ME in om de moslims uit het Amsterdamse debatcentrum te verwijderen. De Bali doet aangifte vanwege de verstoring. De eerste echte westerstorm van dit najaar heeft vooral tot problemen geleid voor het vliegverkeer. Op Schiphol werden vluchten geannuleerd en was de vertraging gemiddeld een uur. De storm had nauwelijks effect op de avondspits. Aan het begin van de avond was de storm voorbij en nam de wind af.